Drie uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Duitsland levert de 89-jarige oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber niet uit aan Nederland. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd hij veroordeeld voor medeplichtigheid aan 22 moorden. Faber had gezegd dat hij niet wil worden uitgeleverd... en de Duitse wet bepaalt dat voor uitlevering van staatsburgers toestemming van de betrokkenen nodig is... Nederland is nog niet officieel op de hoogte gesteld. Faber werd in 1947 in Nederland veroordeeld tot levenslang, maar hij ontsnapte in 1952 uit de gevangenis en vluchtte naar Duitsland. En daar kreeg hij later de Duitse nationaliteit. De slijterijketen Mitra sluit 40 winkels in heel Nederland. Daardoor verliezen 96 medewerkers hun baan. Dat zegt het CNV dat met Mitra overlegt over ontslagregelingen. Wij gaan kijken of we met goede afspraken mensen van werk naar werk kunnen begeleiden. Aan te kijken hoe je je situatie om kan zetten... naar toch een, een wat positievere perspectief voor de medewerkers die het betreft. Het bedrijf worstelt al een tijd met tegenvallende resultaten... onder meer door de concurrentie van Gal Gal. Op door 40 slechtlopende winkels te sluiten... hoopt Mitra de andere filialen open te kunnen houden. Mitra heeft nu 320 slijterijen en een marktaandeel van bijna 15%. Twee verdachten die zaterdag werden aangehouden na de duinbranden bij Schorel blijven twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het zijn mannen van 18 en 20 uit Schagen. Eerder was besloten dat ook een man van 44 uit Alkmaar nog vast blijft zitten. De politie onderzoekt of de drie betrokken zijn geweest bij de branden die sinds augustus 2009 in het duingebied hebben gewoed. Bij Schorel is 280 hectare duingebied afgebrand. NAC, Breda en Emmen staan onder verscherpt toezicht van de KNVB. Volgens de laatste rapportage van de Voetbalbond... zijn er 16 clubs waarbij verscherpt toezicht nodig is. NAC en Emmen zijn ten opzichte van december nieuw in de lijst. AZ en MVV hebben promotie gemaakt naar categorie 2. Clubs met verscherpt toezicht krijgen van de KNVB drie jaar de tijd... om uit de financiële problemen te komen. Lukt dat niet, dan verliezen ze hun licentie. Onder de 16 clubs in categorie 1 zijn zeven eredivisieclubs. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Wel blijft het vrijwel overal droog en het is tussen 17 en 21 graden. Morgen meer bewolking en een paar buien, maximaal dan rond 18 graden. ANW-verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 5 kilometer is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Het Anker en Elsbeth Gutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur aandacht voor Nederland als doorvoerland voor Kat. Een oppeppende softdrugs waar veel geld aan wordt verdiend. En straks gaat trouwcolumniste Elma Draaier in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Elma, goedemiddag. Goedemiddag, Waar wil jij het over hebben? Ik wil graag spreken met Pauline Slot. Zij is uh, een Nederlandse schrijfster. En ze heeft gisteren in de Volkskrant een opiniestukje geschreven... waarin ze betoogt dat uh, het feit dat Nederlandse vrouwelijke schrijvers... zo verschrikkelijk weinig in de prijzen vallen... Hè, de Librisprijs is ook weer naar een man gegaan... Uh, dat dat twee dingen kan betekenen. Of ze zijn kwalitatief onder de maat of ze worden gediscrimineerd. En ze laat zelf Pauline Slot een beetje in het midden wat ze nu vindt... en ik wil daar graag met haar over in debat. Oké, okay, dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we naar onze dichter. Alexis de Rode. Op een iets ander tijdstip, Alexis, dan normaal. Maar ja. je bent er en we zijn heel benieuwd naar jouw gedicht. Ja, het gedicht heet Een oplossing. Brandbom in Urk, dode sporters, ouders die de weg kwijt zijn... Het is alweer geen vrolijk praten vandaag. De zon staat hoog, maar de stemming laag. Ondanks zonnige tijden overal het lijden. Wat kan ons helpen? Het geloof of misschien het ongeloof, de ontkenning? Er zijn te veel doden. Wat zegt de filosoof? Hoop. Wij hebben hoop van node. En juist daarmee komt de ANWB ons verblijden. Wij ontkomen niet aan het lijden, maar van Woerkom bracht ons hoogst persoonlijk zijn blijde tijding. 50% minder doden dankzij het tien eenvoudige geboden. Dankjewel Alexis de Rode voor het gedicht en ik hoorde alle gasten erin langskomen. We zetten het op de website www.ditstedag.nu. Radio 1. Dit is de dag. Somaliërs over heel de wereld hebben een bijzondere gewoonte. Ze kauwen van die kleine groene blaadjes. Ja, dat is Kat, een oppeppende softdruk uit Afrika. Nederland is de ideale doorvoerhaven voor Kat. Bijna dagelijks komen tonnen van dat spul aan op Schiphol... die door Somalische criminelen worden doorgesmokkeld... naar landgenoten in tal van andere landen. En dat gebeurt meer en meer via Nederlandse postbedrijven. Zij luiden vandaag de noodklok. En Ben Meinetsma maakte daar een reportage van. Kathandel via Nederland begint volkomen onschuldig. Op Schiphol. Vier keer per week landt een vliegtuig vanuit Afrika met een slordige 7-ton kat. Want in tegenstelling tot de rest van de wereld is kat in Nederland gewoon legaal. Ik ben Arno Kapitein, eigenaar van Progress op Schiphol. We zijn expediteur. Wij zijn agent voor diverse klanten, waaronder Mira. Ja, want wat Mira, zo noemt je het, hè? Kat. Ja. Uh, dat is een product gebruikt door Somaliërs. In principe alleen maar door Somaliërs. Hoeveel kilo heeft u vandaag binnengekregen? We hebben vandaag 8700 kilo binnen. 8 ton? Achter, ja, we weer bijna 9. Ja. Hiervoor staat de vrachtwagen. Ja. Volgepakt met kleine doosjes Mira, zoals u het noemt. Dit is gisteravond vanuit Nairobi hierheen gevlogen? Mm, ja, dit is hier inderdaad gisteravond nog op het vliegtuig gezet... om uh, hele ochtend uh, te arriveren op Schiphol. Elke dag moet het binnenkomen omdat het vers moet zijn. In principe als het meer dan een dag oud is... Wil het de meesten het al niet meer hebben. De effectiviteit schijnt dan wat minder te zijn. Niet dat ik weet, want ik heb het nooit gebruikt. Per week wordt er door dit bedrijf in opdracht van Somalische importeurs... zo'n 25 ton aan kat in Nederland ingevoerd. Deskundigen schatten dat 80% van de geïmporteerde kat... wordt doorgesmokkeld naar Somaliërs in het buitenland. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, want de softdrugs werkt alleen als het vers is. De eenvoudigste manier om kat te smokkelen is met een busje de grens over. Vorig jaar lieten wij het verhaal horen van een Nederlands meisje, Ingrid... die in opdracht van Somaliërs kat smokkelde naar Scandinavië. Op een gegeven moment kwamen we in Noorwegen aan... Voor de grens, dus bij Stromstad, moesten we stoppen. Want dan gingen hun de grens checken. Hun reden dan voor ons en dan gingen ze kijken of het vrij was. Want je had daar land grenzen. En dan had je de ene keer wel controle en het andere uur niet. Toen kwamen we daar aan. En toen waren er allemaal Somaliërs. En die waren ook echt blij om ons te zien. Die waren helemaal blij, want ze hadden eindelijk chat. En dat was de eerste keer dat ik ben gegaan. Wat wij vorig jaar niet wisten, is dat de kat niet alleen met busjes de grens overgaat. Maar dat ook postbedrijven worden gebruikt voor de smokkel. Want Nederland is niet alleen de speel in de smokkel naar de rest van Europa. Ook naar de Verenigde Staten en Canada wordt er op grote schaal doorgesmokkeld. En de enige manier om dat zo snel mogelijk te doen is per post. Het probleem voor uh, post in Nederland is dat datgene waar jij zo verschrikkelijk goed in bent... en dat is ervoor zorgdragen dat je over de hele wereld binnen heel weinig tijd pakjes kunt bezorgen... dat dat nu tegen je gebruikt wordt... Alexander Sakkers is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Hij spreekt namens de Nederlandse post-expressbedrijven... die er in toenemende mate tegen aanlopen dat criminelen pakketten met kat via hen doorsmokkelen. Kat is aan bederf onderhevig. Dus het is van groot belang voor die smokkelaars... Uh, dat het spul snel geleverd wordt. En dat kunnen alleen maar dat ze topondernemingen doen. Triest is dat dat dus gebeurt. En dat je ziet dat in het jaar 2000... Uh, daar er 100.000, 200.000 kilo uh, in een jaar wordt getransporteerd... en dat er nu 880.000 kilo zijn de signalen 2010... dat het zo gigantisch aan het toenemen is. Ook het Openbaar Ministerie ontvangt steeds vaker signalen... dat katsmokkelaars, Somalische criminelen, de postbedrijf hebben ontdekt. Willem Hogendoorn houdt zich bij het OM bezig met transportcriminaliteit. Ik werd gebeld door, door een van de koeriersbedrijven... En die kwamen met het probleem van, of die signaleerden bij mij het probleem... dat er in postpakketten de kat verpakt was en werd. Met name ook Noord-Amerika, landen naar Canada en de Verenigde Staten. In die landen is kat een verboden middel, een drugsmiddel. Dus daar zat meteen het probleem dat koeriersdiensten pakketten gaan verzenden naar het buitenland. En het buitenland dat soort zendingen onderscheppen... Als zijn de uh, criminele uh, waren. Logisch genoeg doen de postbedrijven er alles aan om de zendingen tegen te houden. Vorig jaar onderschepte de expressbedrijven zo'n 200 pakketten met kat. En dus gaan de smokkelaars steeds geraffineerder te werken. De methoden die gehanteerd worden zijn van het begin naïef. Andere mensen met een busje over de grens laten rijden of zo. Nu gegaan naar zeer professioneel, dus gewoon crimineel georganiseerd gedrag. En dat is het grote gevaar. Of er echt geïnfiltreerd wordt met mensen. En, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar daar lijkt het wel op, omdat ze over. Uh, uh, blanco papieren uh, uh, gestolen of ontvreemd. En op basis daarvan worden dus. Uh, ander soorten namen, firmanamen, gebruikt. als dekmantel om uh, um, uh, die zendingen uh, te laten plaatsvinden. Somalische smokkelaars infiltreren waarschijnlijk dus bij de postbedrijven... en gebruiken pakketgegevens van grote Nederlandse bedrijven als dekmantel. In het jaarlijkse rapport van Europol, dat vorige maand verscheen... wordt dit jaar voor het eerst gesproken over georganiseerde criminaliteit. Somalische criminelen gebruiken Nederland als centrum van de kathandel. Dit noemen ze uh, kangeten. Dat is de lange versie van, uh, van Mira. Een takkenbosje met... Hoe... Met, een, uh, met een blad van een St. bananenboom eromheen. Om het vers, zo vers mogelijk te houden. Om dit goed uh, draait het. Meer is het niet. Zo groen als ik weet niet wat. Ja. De vracht is nu, nu binnengereden. De netten gaan er nu af en de doosjes worden gesorteerd. Ja, ja klopt. En dan, uh, Als alles klaar is, dan uh, gaan we richting uit horen. Op Schiphol doet het bedrijf dat de import regelt alsof er niets aan de hand is. Dat 80% van de geïmporteerde kat zou worden doorgesmokkeld, is ze niet bekend. Wij weten alleen dat het in Nederland en in Engeland uh, legaal is. Uh, maar voor de rest weten wij niet waar het allemaal naartoe gaat. Maar zou het kunnen kloppen? Is het niet een beetje veel? We hebben net 7, 8 ton binnen zien rijden. Is het niet een beetje veel voor de Somalische gemeenschap om 7, 8 ton per dag weg te werken? Uh, ik heb het nooit gegeten, dus ik zou niet weten hoe zwaar het op de maag ligt. Ik, uh, nee, ik durf het echt niet te zeggen. Voor de postbedrijven is het wel duidelijk wat er met de kat gebeurt. Ze zitten er zwaar mee in hun maag, zegt Alexander namens de sector. Als ze de smokkelaars een gang laten gaan, gaan in Amerika en Canada... waar kat strafbaar is, alles zijn op rood. De postbedrijven krijgen een slechte naam... en worden geconfronteerd met zwaar vertragende controles. Je moet je voorstellen dat uh, transportondernemingen die daar ongewild mee te maken hebben, dat die aan de ene kant uh, materiële schade leiden. Dat is fors, ik moet me eens voorstellen. Als er iets gevonden wordt, wat voor vertraging dat teweeg brengt. Uh, allerlei nadelen in zakelijke zin heeft het. Ten tweede, het zou je maar gebeuren. Imagoschade, uh, de naam van jouw bedrijf komt uh, verkeerd naar buiten. Je moet je voorstellen dat die per bedrijf honderdduizenden euro schade inmiddels per jaar hebben. Dus dat telt zomaar naar miljoenen op. Ik zou me niet verbazen als de schade op dit moment tussen de 3 en de 5 miljoen euro per jaar is. De post bedrijven leiden een miljoenenschade als gevolg van de geraffineerde smokkel van Kat. Het liefst zouden de bedrijven een beroep doen op de politie en douane. Maar die kunnen niets doen omdat Kat in Nederland niet strafbaar is. De frustraties hopen zich op. Willem Hogendoorn van het OM begrijpt die frustraties wel. Zolang we ook nog te maken hebben met uh, de wetgeving die de katsmokkel en de handel en, uh, en het gebruik niet strafbaar hebben. Ja, dan, dan zitten we met uh, dit probleem. En dat maakt het lastig. Dat is, maakt het lastig als je aangifte doet. Dat maakt het lastig voor bedrijven om het aan te pakken. Dat maakt het lastig voor de politie om het te ranken in... Uh, welk delict is, uh, uh, heeft prioriteit of meer prioriteit? En uh, ja, dat maakt het ook lastig voor het openbaar ministerie. Als er geen processen van baal binnenkomen... dan hoeven we niks te vervolgen of te op, verder op te sporen. Het OM pleit voor meer onderzoek. Maar de sector zelf wil meer. Een volledig verbod op kat. Er is één ding wat in Nederland als de bliksem moet gebeuren. En dat is dat de overheid in Nederland moet zeggen... kat is verboden valt net zoals andere drugs onder de opiumwet. Andere landen verbieden gewoon kat. Uh, Nederland moet dat ook doen. Dat is de enige methode om het aan te kunnen pakken. Dat was uh, tot slot Alexander Sakkers van uh, Transport en Logistiek Nederland. Met ons meegeluisterd heeft de Tweede Kamerlid van de PvdA Lea Bouwmeester. Goedemiddag mevrouw Bouwmeester. Goedemiddag. Uh, u heeft meegeluisterd. Wist u dat uh, Nederland de doorvoerhaven is voor de smokkel van katten naar Noord-Amerika en dat de postbedrijven daardoor miljoenen schade oplopen? Nou, ik weet dat wij uh, doorvoerhaven zijn. We zijn overigens niet de grootste doorvoerhaven. Dat is uh, Engeland, dat is Heathrow. Ja. Maar dat maakt het probleem hier niet minder erg. Nee. Um, en dat die postbedrijven daar geld door verliezen, dat is heel erg. Die signalen heb ik overigens ook gekregen als het gaat over alcohol en sigaretten. Dus het wordt hoog tijd. dat als je kijkt naar smokkel, van welke vormen van, nou in dit geval het zijn het genotsmiddelen dan ook. Ja. Um, dat wordt voorkomen dat bedrijven daar geld door verliezen en grote schade lijden. Nu zegt uh, Transport en Logistiek Nederland dat we dat spul moeten verbieden. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, het, als we heel sec zeggen we gaan dat verbieden, dan gaan we ook de sigaretten verbieden en ook de alcohol verbieden en de softdrugs verbieden. En dan gaan we alles verbieden wat wordt gesmokkeld. Maar um, worden al die en wat dingen... Was het maar zo makkelijk zou ik zeggen, want het probleem met smokkelaars is, die zoeken een gat in de markt. Iets wat niet mag en wat je illegaal doorverkoopt... daar is heel veel geld aan te verdienen. Ja. Dus op het moment dat je een legaal product nu gaat verbieden... terwijl uh, het in andere landen... is er al een importverbod, dus blijkbaar maakt dat huidige verbod het verschil niet dan is de vraag of je daar het juiste effect mee bereikt. Dus wat wij wel zeggen is... Um, je moet echt dat onderzoek wat ik aangekondigd heb door het OM... dat is heel belangrijk. Ja. Rechercheer door van de kleine man die het postpakket verstuurt... tot de grote crimineel die die organisatie um, aanstuurt dan kun je het bij de wortel aanpakken en dan schijt je dus de criminele maar zegt van Transport... de gewone gebruikers. M mevrouw Bouwmeester, Transportlogistiek Nederland die zegt... omdat het in andere landen, en dat zijn niet de minste landen, uh, verboden is... komt Nederland, waar het uh, blijkbaar bij uitzondering niet verboden is... in een heel kwaad daglicht te staan. Waarom, uh, waarom schakelen wij niet gelijk met bijvoorbeeld Noord-Amerika en Canada... toch niet de minste exportpartners van Nederland? Waarom, waarom vibreden wij het ook niet? Als zij zeggen dat het uh, in die landen wel verboden is... en wij daar problemen mee hebben. Nou, er zitten aannames in dat als je het verbiedt... dat de smokkel dan per definitie stopt. Dat, mensen, dat er geen vraag meer is naar kat, dat er niet meer wordt gebruikt... dat er niet meer wordt gehandeld. Terwijl het probleem aan smokkel en specifiek drugsmokkel is... Nederland heeft zo'n goede ligging qua uh, vliegvelden, uh, autowegen, maar ook per boot... dat we heel interessant zijn voor het smokkelen. Maar gaat de Nederlandse cannabis nu ook met post de, bedrijf, uh, de wereld over? Gebeurt ook, gebeurt ook, helaas. En juist daarom moeten we kijken... hoe kun je nou zorgen dat je nieuwe technieken inzet, nieuwe onderzoeken... Uh, zodat gene die willen gaan smokkelen... bij voorwaarts al weten, Nederlandse, dat kan niet... want er wordt doorgeregenteerd, er wordt lik op stuk beleid gevoerd en uh, We worden aangepakt. Het is niet lucratief. En zolang de capaciteit van de, uh, van de douane en opsporingsambtenaren nog te weinig zijn, kan er ook te weinig worden ingegrepen. En zegt transport en logistiek Nederland, heel terecht, ja, wij verliezen er ja. heel veel geld aan en we staan met ons rug tegen de muur. Wat dus moet er nu voor in... hen gebeuren? Wat gaat u voor hen doen? Nou, wat wij als Partij van de Arbeid uh, hebben gedaan. We hebben gezegd, er moet heel snel een hoorzetting komen in de Tweede Kamer over Katz. Dat gaat over de handel, de in- en verkoop. Dat gaat ook over nou, wat Transport en Logistiek Nederland zegt. Die zou ik daar ook bij willen uitnodigen. Maar het gaat ook over een heel ander belangrijk probleem. Het feit dat er een deel van de Somalische gemeenschap zoveel kat gebruikt... dat ze helemaal onlateloos op de bank liggen. Ja. Met allerlei ernstige gevolgen van dien. Uh, als het gaat over gezondheid, over je kinderen niet meer opvoeden... werkloosheid. Nou, er hangen heel erg veel problemen omheen. Ja. En het is te gemakkelijk... Aan het verbieden en niemand wil het meer gebruiken, en, en niemand gaat het meer smokkelen. Zo werkt het niet. Dus wij willen heel graag al die experts en ervaringsdeskundigen bij elkaar roepen en aan hen vragen: welke dingen moeten we nou tegelijkertijd doen om te zorgen dat je gezondheidsschade, illegale praktijken en criminaliteit voorkomt? Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? En dat is Elma Draaier, minister. Elma, jij, jij zei net aan het begin van de uitzending, rond drie uur al, dat je het wil hebben over uh, literaire prijzen en vrouwen. En de reden waarom vrouwen die minder krijgen dan mannen. Ja, uh, gisteren we stond in de Volkskrant op de opiniepagina een stuk van Pauline Slot. Uh, een schrijfster uit Nederland, en die betoog daarin dat... Uh, ik zal even citeren. Het is de hoogste tijd dat we collectief kleur bekennen... of de jury's discrimineren of vrouwen schrijven minder goed. Het kan niet allebei waar zijn. Zelf heb ik mijn keuze gemaakt. Ik kijk erg uit naar het interview... waarin Elsbet Etty of Philip Frederiks het eindelijk eens hardop zeggen... inderdaad, vrouwen kunnen gewoon minder goed schrijven... Dus Paulien Slot die maakt zich uh, druk in dit stuk over het feit dat zoveel uh, belangrijke literaire prijzen naar mannen blijven. Ik zal even luisteren naar die, de laatste prijs die uitgereikt is aan de man. De Liberus Literatuurprijs 2011 gaat naar De Maagd Marino van Yves Petrie. De PC-hoofdprijs 2011 gaat naar H.J.A. Hofland, Bernard de Wulf. David van Rijbroek, gefeliciteerd. Hans Verhagen maakte als dichter. Ja, niet de laatste prijs, een heleboel prijzen en allemaal mannen die langs ja, vallen. Ja, ja, nee, dat is absoluut waar. Ja, ja. Dat is, uh, het uh, speld is te krijgen. Goed. Nou, Pauline Slot is hier ook. Goedemiddag, mevrouw Goedemiddag. Slot. Uh, is het inderdaad waar dat u zegt, uh, vrouwen worden dus uh, eigenlijk niet serieus genomen of worden minder serieus genomen dan mannen? Nou, mijn punt is eigenlijk meer dat er altijd zo omzichtig over gedaan wordt. Als je aan uh, mensen vraagt van hoe komt het nou dat er zo'n verschil is tussen de aantallen mannen die uh, prijzen winnen en de aantallen vrouwelijke auteurs. Uh, dan zegt iedereen altijd... nee, discriminatie, dat kan niet, dat, dat is niet zo. We kijken alleen naar kwaliteit, we zijn onafhankelijk... Maar hoe zit het volgens u dan echt? Maar als we er dan niet omvloerst over doen, wat is dan echt aan de hand? Nou, ik denk dat het. Voor mij zijn er twee grote verklaringen denkbaar. De ene is dat juryleden misschien niet zo onbevooroordeeld zijn als ze zelf hopen en denken. En de andere verklaring zou inderdaad kunnen zijn dat vrouwen minder goed kunnen schrijven. En dus ook minder die prijzen verdienen. Als allebei waar zijn, zegt ze Nou, het ligt voor de hand om te denken dat het doorslaat naar of de ene of de andere... Andere verklaring of dat het misschien allebei enigszins meespeelt, maar dat zijn volgens mij de keuzes die je hebt. welke keuze u dan precies? Uh, ik ben geneigd om aan te nemen uh, dat er misschien toch nog wel uh, behoorlijk wat vooroordelen en aannames zijn uh, in de hoofden van juryleden. Um, dus het ja, ligt die... niet aan de kwaliteit van de boeken? Dat is eigenlijk wat u zegt. Nou, de, ik ben eerder geneigd om te onderzoeken... is er misschien toch nog een erfenis uit het verleden... Uh, die meespeelt in het toekennen van die prijzen. Uh, het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn... dat vrouwen gewoon minder goed kunnen schrijven. Ik ben zelf niet geneigd om daar als eerste van uit te gaan. Maar dat kun je beweren. Maar wat mij vooral... Ontzettend irriteerd is dat mensen daar vaak voor wegduiken, voor die conclusie. Dus ze zeggen wel, nee, aan discriminatie doen we niet. Maar als je dan zegt, oké, okay, maar dan zou de gevolgtrekking toch moeten zijn... Hè, als kwaliteit de doorslag heeft, dat vrouwen dat kennelijk minder goed kunnen. Nee, nee, dat is ook niet zo. En wat ik in mijn stuk graag wilde zeggen was... Uh, je kan, je, het is van tweeën één. je moet eigenlijk kiezen of de ene verklaring ja, of de maar andere. Goed, je mag, mag niet allebei. Dus, dat u zegt het is eigenlijk een soort onbewuste discriminatie, hè? Of um, bewust of onbewust, ja, maar het is, het is toch zijn vooroordelen en uh... Ja, daar kunnen toch allerlei dingen in meespelen. Uh, we weten ook uit allerlei wetenschappelijk onderzoek... dat we in ons onderbewuste allerlei generalisaties uh, uh, rondzweven... die ons ja. gedrag en onze gedachten en onze oordelen sturen. En waarom zouden nou juries van literaire prijzen... als enige uh, gevrijwaard zijn van zulke oordelen? Ik zou maar, niet zo goed je, weten maar waarom nou is, dat is. Bijvoorbeeld de afgelopen drie jaar is de Libesprijs drie keer gevallen, alle jaren gevallen, op Vlamingen. En de ACO-prijs ja. ook twee keer op Vlamingen, ja. Elkaar. Dus de afgelopen ja. jaren zijn die enorm in de prijzen gevallen. Trekt u daar ook zulke conclusies uit? Daar heb ik me nog niet echt in verdiept, Maar misschien kunnen Belgen inmiddels veel beter schrijven dan Nederlanders. Er is dan ik ge weet het geen niet. omgekeerde discriminatie of zoiets dergelijks? Ja, kijk, dus er kunnen altijd natuurlijk... Hè, juries worden niet alleen niet alleen door kwaliteit gedreven, denk ik... en ook niet alleen door hun oordelen misschien over mannen en vrouwen. Er spelen ook dingen als van... we moeten misschien een boek kiezen wat enigszins verkoopbaar is. Die discussie hebben we laatst ook gehad bij de librisprijs Of uh, laten we nou weer eens uh, uh, iets meer verhalends mm -hmm. doen. Of uh, men kan het niet eens worden en kiest dan een compromis. Ik bedoel, er spelen andere dingen mee. Maar heeft u zelf het idee, als u naar de Nederlandse letteren kijkt... want ik ben Nederlandica, net als ik, hè, dus u heeft, daar heb ik ook een beetje verstand van... neem ik aan... Dan, uh, geleden, dan, heeft u dan het idee dat de vrouwen zijn ondergesneeuwd... en niet de waardering hebben gekregen die ze verdienen. Zeg maar over de laatste vijftig jaar. Nou, ik denk wel dat als je kijkt, je ziet zeg maar in de instroom inmiddels zijn vrouwen evenveel vertegenwoordigd als mannen. Ik heb vier jaar in de jury van de Academica Debutantenprijs gezeten. En daar heb ik gezien dat dat elkaar behoorlijk in evenwicht houdt. Kijk je naar de longlist, dan zie je dat daar een derde vaak vrouw is. Kijk je naar de shortlist, dan wordt het minder. Ja, dat dan is, mijn... is het Kijk, maar een heeft derde, u... vroeg en de winnaars. Heeft u het idee dat de vrouwen ondersneeuwen? Dus dat zeg maar hele belangrijke, bijzondere schrijfsters... niet de waardering hebben gekregen die ze verdienen. Ja, dat, in de dat, literaire wereld. Dat zou kunnen, maar daar ging mijn stuk niet over. Mijn stuk gaat over Nee, maar dat is natuurlijk trends. wel een interessante vraag die, die dit oproept. Want als er inderdaad sprake is van discriminatie... Mm -hmm. dan zou ik dat ook wel graag willen zien. He, dan zou ik het aangetoond willen zien. Ik heb zelf het idee dat het absoluut niet het geval is. Ik bedoel, 40, 50 jaar geleden... Menno Ter Braak deed heel naar over uh, mm -hmm. damesromans. Ja, ja. Dat ja. weten we allemaal. Die had maar een paar de uitzonderingen. De wordt nog steeds gebruikt. Hè? En uh, er zijn absoluut nog hele akelige seksisten in jury's... Maar ik kan mm -hmm. uit eigen ervaring zeggen, ik zit op een boekenredactie... dus ik zie die hele Nederlandse mm -hmm. literatuur zo langskomen. Ja. Je, er komt zoveel rotzooi uit, van mannen ja. en van vrouwen... Ja, dat je ongelooflijk blij bent met elk goed boek... en het mm -hmm. maakt werkelijk niet meer uit of het nou van een man of een vrouw is. Maar dan ik, als, het, ja. als man hier toch een beetje mee bemoeien? Ik ben echt de enige man aan tafel vanmiddag, maar... Arme jongen, ja, zielig nou, Ik voel me er prima bij op zich. <laughs> het is een nou, fantastisch gezelschap. Vraag, maar mijn vraag is... Vrouwen lezen toch ook boeken? Moeten vrouwen ook niet veel meer vrouwelijke schrijvers lezen? Zodat die ook een beetje populairder worden? Nou, op de universiteit ligt het niet, hoor. Ik bedoel, nee. Het, zijn het, dan, het nee. ligt echt aan de jury. Het ligt het echt, zoals Marianne Frederikson Die wordt ja. ontzettend goed verkocht. En ook al die zilderschrijfsters uh, en zo. Ja. Daar ligt het niet aan. En, nee, en als, het je, als je het publiek laat kiezen... De, ja, dus NS, de NS Publieksprijs die, die wordt ook veel vaker uh, aan vrouwen toegekend dan aan mannen. Maar het dit is een literaire jury. Ja. Hè? We hebben het over literaire juries Maar jij zegt net, van volgens mij is het niet discriminatie. Wat is het dan wel? Wat verklaart voor jou dan wel dat vrouwen op 20, ja. 25 procent zitten nou, Mijn antwoord is dus, even simpel als flauw. Het, het, het, het is volstrekt niet interessant of het een vrouw of een man is. Maar daar wordt niet naar nee, gekeken. Nee, maar daar, nou duik je weg voor, uh, voor de vraag. Nee, volgens mij niet. Nee, er zijn slechte en goede boeken. Ik wil boeken. het en Het verklaren. is volmaakt oninteressant of een boek geschreven is door een vrouw of een man. Althans, voor de mensen die het beoordelen. Daar ben ik echt vast van overtuigd. Maar jij bent dus dan niet geïnteresseerd in een verklaring... voor, dat, voor, voor die cijfers en voor die trend die toch zo enorm duidelijk is... Nou, het is in elk geval niet de discriminatie. Dat is echt zo. En ik vind het ook in principe heel verkeerd om vrouwen als een soort bedreigde diersoort weer weg te zetten. Dat, nou, dat helpt dat, ons dat ook, ook niet. Dat is helemaal niet wat ik doe. Goed. Nee, we gaan het erbij laten. Nou, hartelijk dank, Pauline Slot en uh, Elma Draaier. Ja, en ja, uh, dit is de dag voor vandaag. Zit erop. Ik verwijs nog even naar onze website. Dat is ditisdedag.nu voor meer informatie. En morgen hebben wij een onderzoek naar de ChristenUnie. Vinden de leden van de ChristenUnie de partij nu te rechts of te links? Interessant. Um, straks Vila VPRO. Uh, Ger ja, Wie hebben jullie te gast? Ja, we praten over het ongekende geweld in Oeganda. waarmee de staten demonstraties daar uh, neerslaat. En we praten onder andere met iemand van de hulporganisatie ECO. die ter plaatse is. Na vieren gaan we het, in het, uh, gaan we het hebben over het Europese parlement. Uh, daar heeft Catherine Ashton, dat is de Europese minister van Buitenlandse Zaken. ongenadig op de falie gehad. omdat zij veel te slap reageert op het geweld in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Althans, dat vinden sommige hypocriete fracties. Sorry, dat vinden maar nu is het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM zegt dat er geen sprake is van een fusie met de Rotterdamse RET. Zoals de directeur van de RET vanochtend zei. De HTM zegt nu dat er wel wordt gepraat over samenwerking op allerlei terreinen. Maar het zijn geen fusiegesprekken. De oorlogsmisdadige Klaas-Karel Faber wordt niet uitgeleverd aan Nederland, zo heeft Duitsland besloten. Faber is veroordeeld voor betrokkenheid bij 22 moorden in de Tweede Wereldoorlog en werd tot levenslang veroordeeld. Hij wist te vluchten naar Duitsland en kreeg daar de Duitse nationaliteit. Maar Duitsland levert geen onderdanen uit als die daar zelf geen toestemming voor geven.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 En de drie verdachten van de duinbranden bij Schorel blijven voorlopig allemaal vastzitten. Ze werden afgelopen weekend opgepakt. Mogelijk zijn de drie mannen verantwoordelijk voor de branden die het duingebied al sinds 2009 teisteren. En tot zover het nieuws van dit moment. ANUW-verkeersinformatie. Ah, Fielen staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofarensveen en Hoogmade, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. De A10 West naar Zaatstad bij de Koen 5. En de A27, Breda richting Utrecht... tussen knopend Gorkum en Lexmond, 7 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok Blok en Ger Jochems Zo is dat. Zo is het. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u. Na vier uur ons eigen euroforum, live vanuit Straatsburg. En dat gaat eigenlijk over uh, een Unie, ja niet een Europese Unie... maar een Unie van losse eindjes, zoals wij dat noemen. Er is geen gezamenlijk buitenlands beleid. Zie hoe wij optreden. Alles wat er gebeurt in de Arabische wereld. Er is geen gezamenlijk economisch beleid. Zie het gedoe rond Griekenland. En er is eigenlijk ook geen gezamenlijk immigratiebeleid. Als je kijkt naar de ruzie die er ontstaat... Maar wel vrij verkeer van personen. Na maar al het gedoe rond de Noord-Afrikaanse vluchtelingen in Lampedusa. Kortom, als we over Europa praten, waar hebben we het dan over? Dat na vier uur en daarvoor praten we met onze eigen buitenland-collega uh, Rick Delhaas... en een medewerker van de hulporganisatie ICO in Kampala over Oeganda. Want daar wordt net als in de Arabische wereld ongelooflijk hard opgetreden... tegen betogers die uh, opkomen voor sociale rechtvaardigheid... en tegen dictatoriale bewind daar in Oeganda. En wilt u zich bemoeien met alles wat u hoort... Stroom schroom dan niet. Ga naar onze site. VillaVBRO.nl, zo is het. Dit is Radio 1, Villa VpRo. Wist u dat elk jaar 40.000 mensen schade oplopen bij medische ingrepen? 40.000. Hoeveel van die gevallen door fouten worden veroorzaakt, dat weet niemand. En 1200 mensen krijgen na heel veel gedoe een schadevergoeding. Dat klinkt niet erg veel. Jan Legemaat, hij is kerstvers hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Vanmiddag gaf hij zijn officiële intrerede en hij heeft een plan om meer mensen schadeloos te stellen. Meneer Leegmaat, goedemiddag. Hoe komt het eigenlijk dat zo weinig mensen worden gecompenseerd? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Om te beginnen wordt er denk ik niet in elk geval van schade... heel precies uitgezocht uh, wat de oorzaak is. Als de oorzaak een complicatie is, dan kun je geen vergoeding krijgen. Is die oorzaak verwijtbaar handelen, dan kun je wel een vergoeding krijgen. Maar dat wordt lang niet in alle gevallen wordt dat heel precies bekeken. Het kan ook zo zijn dat de patiënt denkt... ik heb uh, schade uh, en ik zou best wel compensatie willen hebben... maar dat is een lang en ingewikkeld juridisch traject. Dat kost mij veel geld of veel emotionele belasting. Daar begin ik niet aan. Uh, het kan ook zijn dat de patiënt wel een claim indient ja, en dan terecht komt bij de verzekeringsmaatschappij van, van de, de hulpverleden van het ziekenhuis en dat er een wel eens niet is ontstaat met die verzekeringsmaatschappij. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand die in principe best recht zou hebben op een schadevergoeding aan het eind van de rit die toch niet krijgt. Yeah. En dat komt gewoon door de gecompliceerdheid van het geheel. Hoe bewijs je bijvoorbeeld dat iets door een complicatie of door verwijtbaar handelen ontstaat? Ja, dat is, dat is vaak de hamvraag, hè, omdat een complicatie niet tot, tot een uitkering kan leiden. Uh, daar heb je natuurlijk gewoon deskundigheid voor nodig. Uh, en die deskundigheid die wordt natuurlijk vaak gezocht bij de verzekeringsmaatschappij van de aangeklaagde hulpverlener. Nou, dan, dat, dat is natuurlijk toch niet het toppunt van onafhankelijkheid. Nee. Dus je zou een voorziening moeten hebben die ja, met, onpartijdig, maar wel inhoudelijk deskundig... naar zo'n claim kan kijken en kan zeggen van nou, volgens ons is het een complicatie of is het een fout. Uh, als het een complicatie is, dan weet de patiënt ook dat hij niet jarenlang hoeft door te vechten... Uh, voor een uitkering die hij toch niet krijgt blijkt het een fout te zijn, dan kan de procedure... misschien wel veel sneller verlopen dan nu het geval is. Ja, even nog voordat we daar op komen. Uh, door al deze omstandigheden die u net schetste... zijn er dus een hele hoop mensen die niet in de procedure gaan... terwijl ze daar wel recht op hebben. U heeft, maar hoe komt u op de gedachte dat er dus veel meer mensen in aanmerking komen? Hoe kwantificeert u dat? Laten we het zo zeggen. Ja, nou, wat we weten uit gegevens van de huidige... De belangrijkste verzekeringsmaatschappijen... is dat er per jaar zo'n 3000 mensen een claim indienen... en 40%... Dus laten we zeggen 1.200 gevallen daarvan leiden tot een uitkering. Dus 1.200 mensen krijgen nu een schadeuitkering. Aan de andere kant weten we uh, dat er in de ziekenhuiszorg per jaar ongeveer 37.000 mensen zijn... die onbedoelde schade oplopen. Huh? Nu is het niet zo dat die 37.000 allemaal juridisch recht hebben op een, uh, op een uitkering. Want daar zitten dus ook de complicaties bij. Maar ik denk toch wel dat het aantal dat daar wel recht op heeft... aanzienlijk hoger moet zijn dan die jaarlijkse 1.200. Het ja, is dus hoeveel hoger, dat weten we niet. Maar het is zeer aannemelijk dat het veel hoger is dan 1200. Dus is er een groep patiënten die in het huidige systeem, ja niet krijgt waar ze recht op hebben. Juist. En u heeft er uh, min of meer een oplossing voor bedacht. Hoe u ervoor kunt zorgen dat zij ook op een makkelijke en misschien zelfs snelle manier wel dat recht uh, kunnen krijgen. Ja, dat, dat gaat om een, om een, om een, om een uh, combinatie van oplossingen. Want wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat gewoon het ziekenhuis en de hulpverleners, als er zo'n schadesituatie is, dat die niet meteen in het defensief schieten. Maar gewoon proberen naast de patiënt te gaan staan en hem ondersteunen met informatie en dat soort van zaken. Maar daarnaast is het belangrijk dat er in een vrij vroeg stadium van dat hele proces een instantie is die gewoon onpartijdig en onafhankelijk, maar wel met inhoud van zaken, met kennis van zaken, kan kijken naar wat er is gebeurd en over die schadesituatie een oordeel kan geven. En dat oordeel kan zijn dat. Uh, begin er niet aan, of je ja, maakt een forse kans. zoiets. Ja, precies. En want als, als die instantie zegt. begin er maar niet aan. Ja, dan voorkom je dus heel veel frustratie. Want wat natuurlijk gruwelijk is voor alle partijen. is als er jarenlang wordt er doorgeprocedeerd over een zinloze claim. Ja. Uh, dus dat voorkomt. Nee, dat dan. is allemaal duidelijk. Ja. En zegt die instantie. je hebt een goede kans. Ja, dan zal de mening van die instantie. in de procedure denk ik ook groot gewicht in de schaal gaan leggen. Oh. Maar wie, wie gaat zo'n instantie bemannen? Het moeten de deskundigen zijn, dus dat zijn dan waarschijnlijk toch ook vaak mensen uitgevoerd. Uit het vak. En dan wordt er altijd al gezegd, toch ja, vakbroeders. Ja, nou ja, je hebt twee soorten deskundigheden nodig, hè? want het gaat over medisch handel. Dus je moet in eerste instantie de, de inhoud van het medisch handelen kunnen beoordelen. Dat vraagt dus om medisch deskundigen uit verschillende disciplines. Vervolgens moet die, wat zij vinden, moet worden gekoppeld aan, aan iemand die kennis heeft van de, de geldende juridische regels, want u, dan kun je tot een totaal u? oordeel komen. Dus die twee deskundigheden, die zijn dan nodig. Ja. En ja, het zijn natuurlijk wel vakbroeders, maar ik vind eigenlijk dat de gezondheidszorg, het zorgsysteem er een eer in zou moeten stellen om te zeggen van ja, wij leveren nu per jaar een x-aantal situaties van onbedoelde schade. Mm -hmm. En wij vinden het ook belangrijk dat die onbedoelde schade, dat die zo goed mogelijk wordt gecompenseerd ja. waar dat juridisch mogelijk is. Oké, okay, dat is helder. Maar laten we nu even kijken naar wat zo'n instituut kan doen aan de oorzaken waarom er zo weinig mensen in de procedure gaan. Hè? Wat u in het begin van het gesprek zei. Ja. Er is geen geld. Prodeo bestaat alleen nog maar theoretisch. Uh, wat doet zo'n instituut daaraan? Gaat die die hij uh, uh, uh, voor die mensen een procedure betalen? Nou ja, je zou kijken, wat het instituut moet doen is een inhoudelijk advies uitbrengen. Je zou natuurlijk een verzekeringsconstructie kunnen maken... waardoor dat inhoudelijke advies de patiënt zelf niets of heel weinig kost. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk zijn eigenlijk kosten die bij de kosten van de gezondheidszorg horen. Daar moet je dus niet een individuele patiënt mee opzamelen. Dus je betaalt dan niet meteen de hele procedure voor de patiënt. Je betaalt uh, het moment waarop een deskundige instantie inhoudelijk zijn claim beoordeelt. Nee, dat snap ik. Maar dan vervolgens zegt die instantie, oké, okay, u maakt een grote kans... Yeah. <laughs> En hij, gaat u maar de procedure in, maar dan komt uw eerste bezwaar aan de orde. Die mensen hebben wij geen geld en Prodeo bestaat alleen nog theoretisch. Daar doet dat instituut dan toch niks aan, aan dat probleem? Nee, in, in principe niet. Behalve uh, dat natuurlijk het feit dat dat een gezaghebbend instituut zou zijn... zou kunnen betekenen dat de procedure die dan volgt na het advies van het instituut... heel veel korter en sneller kan zijn dan nou, de huidige nou ja. procedure. Waardoor je in een relatief uh, korte periode toch een eindbeslissing kan krijgen... over de claim van de patiënt en, en bij welke eindbeslissing... Beslissing, dat gezaghebbende advies, dan in belangrijke mate zal meewegen. En dat onafhankelijke instituut, hoe onafhankelijk is dat? Dat kan niet in het luchtledig bestaan. Dat moet ook altijd weer gecontroleerd worden natuurlijk. Ja, nou ja, goed, er zijn, er zijn diverse mogelijkheden voor. Het gaat er natuurlijk maar om dat alle partijen die hierbij betrokken zijn... er vertrouwen in hebben dat de mensen die mm -hmm. in het kader van dat instituut... die claim beoordelen, dat die uh, ja, niet zeg maar al gebonden zijn aan een bepaalde partij. Dat ze gewoon ja. onafhankelijk kunnen oordelen. Ja. En er zijn natuurlijk verschillende organisatievormen voor. En dat het instituut moet ook gezag krijgen, uiteraard. Hè? En dat moeten ze doen door hun uitspraken. Want ze krijgen geen wettelijke doorzettingsmacht. Nee. nee, nee, nee. En dat, maar als ze die gezag, dat gezag eenmaal verworven hebben. dan kan dat ook iets doen aan de, het ge, de, de, de patiënt die geïmponeerd is door de medische maffia en de verzekeringswereld. Nou ja, het, het, het dilemma is natuurlijk altijd. Als, als, als ik patiënt ben en overkomt mij iets. dan heb ik om te beginnen al een enorme kennisachterstand ten opzichte van die dokter. Dat gaan we ook nooit veranderen. Dat is nee. gewoon per definitie zo. Dat instituut zou dat natuurlijk wel in enige mate kunnen compenseren. Ja. En als ze inderdaad. Uh, uh, dat gezag krijgen... dan zullen hun oordelen of hun adviezen... moet ik zeggen, als het ware voor zichzelf gaan spreken. Ja. En wat natuurlijk een hele mooie bijvangst zou kunnen zijn... is dat je dat hele, dat hele wel eens niet is gebeuren... over die aansprakelijkheid... gewoon weghaalt uit die arts-patiëntrelatie. Het is gewoon een soort dienst... die je als zorgaanbieder ook aan je patiënten kunt aanbieden. Er is nu deze voorziening. Wij gaan gewoon proberen met elkaar... door één deur te blijven gaan... waar het gaat om de inhoud van de behandeling. Ja. En dat geschil over die fout... dan wel complicatie... Dat wordt op een ander niveau beslecht. Dat, ver, dat verziekt niet onze relatie. Okay. Want we kennen natuurlijk nu heel veel voorbeelden. waar mm -hmm. je ziet dat die relatie uh, patiënt hulpverlener, door die juridische strijd uh, ja, uh, aanzienlijk verhakt of zelfs op de krippen loopt. Goed. Johan legemaat, zo meteen om vier uur spreekt u uw inaugurele reden uit. U wordt hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Veel succes vanmiddag en veel plezier na afloop natuurlijk. En ik ben benieuwd hoe er gereageerd gaat worden op uh, uw voorstel. Ik ook. Hartelijk bedankt. Dag. Gedaan. En dan gaan we nu luisteren naar een wonderlijk maar waar verhaal van één minuut. Pst. Eén minuut. Paolo en Joessie. Oh, even. <laughs> Jezus. Hij hey, right I back, man. Mike en Stephanie. Baby, terug bij Steven. Ik nog weet het nog geen Koen en Brenda. Huh? Mike en Roxy. Maaike en Roxy. Brenda. Brenda, Brenda. En man. Dat is niet zo hoor, Mike en Roxy. Dat is verleden tijd. Sanne en Kevin. Wel, Silla en Kevin. <laughs> en ik en... En, de... en even allemaal opnoemen. Jury. En... Ja. Ivo... Jury en Mike. Jury en Mike. Hij heeft ook andere Ivo, Mike en, uh, en niet mij. En dat is alleen voor deze lente? Uh, ja. Komm. Ja. Ja. U wordt één minuut gemaakt door Bente Hamel. Voor meer ware verhalen en de één minuut podcast surft u naar onze website vpro.nl schuine streep naar voren. Één minuut. Metronomy, uit Brighton. En dat was het nummer Everything Goes My Way. En wilt u meer horen van hen, ga dan naar luisterpaal.nl. Ja, en nu gaat het niet eens over Amerikaanse toestanden, de bekende slappe uitdrukking... maar Arabische toestanden en wel in Oeganda, Oost-Afrika. President Museveni treedt keihard op tegen mensen die onder leiding van oppositie demonstreren... tegen die idioot hoge voedselprijzen en überhaupt tegen zijn dictatoriale bewind... Op de site van de BBC zijn prachtige foto's te zien van demonstranten... die helemaal roze zijn geworden door het gekleurde water uit waterkanonnen. Ja, gepigmenteerd water. Dat gebeurde gisteren in de hoofdstad Kampala. En dat is dan nog een vriendelijk optreden. Want er wordt ook met scherp geschoten op betogers en er vallen doden. Zit een president Museveni, die won onlangs de verkiezingen... en die wordt morgen geïnaugureerd. In Kampala, de hoofdstad, zit uh, Jaap-Jan Verboom. Goedemiddag. Regio-manager van de hulporganisatie ICO Kerk in Actie. En hier bij ons in de studio collega Rick Delhaas. Kent het land goed. Je hebt een tijd in de hoofdstad gewoond, Rick. Je was een boek aan het schrijven toen. Ja, ik heb er een aantal keren gewoond. Een aantal keren? Uh, voor het eerst in 2000, ja. Een okay. maand of drie, ja. Laten we eerst even naar Kampala gaan, naar Jaap-Jan Verboom. Wat, wat merkt u van de confrontaties in de afgelopen weken? Dat met scherp schieten bijvoorbeeld? Ja, dat, dat gebeurt al sinds een, een aantal weken. Elke keer laaien de rellen weer op en dan zwakken ze weer een beetje af en dan laaien ze weer op. Elke donderdag en elke maandag is er een walk to work. Uh, campagne, dus dan gaan mensen lopen in plaats van met, uh, met de auto of de, of de brommer naar het werk. En uh, vaak zijn er dan demonstraties. Die komen we vaak ook wel dichtbij, uh, want de stad is uiteindelijk niet zo heel uitgestrekt. Dus regelmatig moeten wij even op ons kantoor blijven zitten. En recent zat ik ook al een keer s'avonds met mijn kinderen aan tafel en hadden zij traangasgezichtjes. omdat zij pardoes in een wolk uh, met traangas terecht waren gekomen. Walk to work, dat klinkt zo onschuldig. En dan toch met scherp schieten? <gacht> En dat is ook een beetje het vreemde, wat, uh, wat toch blijft verbazen... dat uh, de regering feitelijk uh, veel heftiger reageert... dan dat je zou verwachten als je kijkt naar de, naar de issues die worden opgebracht. De issues die worden opgebracht? Dat, want wat is het? Waar, waar, waar richten deze walk-to-workers zich in eerste instantie tegen? Nou ja, de walk-to-work nu puur. Uh, Sec aan zich richt zich op um, de, de, de inflatie... en de gestegen voedselprijzen en, en olieprijzen. En ik zie het zelf in de pomp. Elke dag gaat de, olie, gaat de benzineprijs met 1% omhoog. En daar richten mensen zich tegen. Maar daarachter zit wel een, ook een politieke agenda... van uh, de oppositie die toch meer invloed wil krijgen in, uh, in, uh, in het bestuur van het land. Maar even nog naar het begin. Hè. Er zijn verkiezingen geweest. De oppositie heeft de verkiezingen verloren. Dan zou je in Nederland zou je dan zeggen, ja, je bent een slechte verliezer. Ja, dat uh, vraag je mij. Ja, ja. Dat, is, uh, dat zou je in Nederland zeggen. Maar hier uh, vinden mensen uh, dat um, dat niet helemaal zo is. Omdat mensen zich afvragen of de, uh, de regering, de, de Mousseffanie... Of, of die de verkiezingen wel helemaal op de juiste wijze heeft gewonnen. Ja, dat vergaat ik de... eventjes natuurlijk. Rick Delhaas, wat vind jij? Uh, is dat... Uh, is dat... Is dat waarschijnlijk dat dat zo is? Ja, er is heel veel geld besteed vooraf. Dus de verkiezingen zijn eigenlijk gewoon gekocht. Ja. En het is, uh, ja, dat is waarschijnlijk niet de eerste keer. In 2006 is dat ook gebeurd. Dus die oppositieleider, Bessitje, die, ja. die, die heeft wel uh, een verhaal. Maar dat verhaal kan hij op dit moment zeker moeilijk kwijt. Want hij wordt aan de lopende mand gearresteerd, in elkaar geslagen. En dan vertrekt hij naar het buitenland om uh, uh, in een ziekenhuis... Uh, daarvan te, te genezen, probeert terug te komen naar zijn land en dan mag hij er niet in vandaag. Ja, het uh, laatste bericht is dat hij er wel weer in mag. Oh. Eh, want er waren inmiddels alweer rellen uitgebroken. En uh, ja, zeg maar, de regering is op haar beslissing teruggekomen. Dus hij, hij, hij wordt nu wel weer toegelaten en dat wordt vanavond verwacht. Heeft dat ook te maken met het feit dat wellicht het buitenland toch wat uh, scherper dan dit soort uh, gebeurtenissen nu kijkt. Zeker sinds uh, Noord-Afrika en de Arabische landen. Nou, ik weet niet of er zo ontzettend scherp uh, gekeken wordt naar Oeganda. Oeganda is, nog, is al, al decennia een, een donor-darling, zoals dat genoemd wordt. Krijgt krijgt ook geld van Nederland. Uh, ook geld van Nederland, ook budgetsteun. Uh, dus uh, ze kunnen dat geld uitgeven hoe zij dat uh, uh, denken te moeten doen. Mm. Uh, en die positie is ook nog niet in gevaar geweest, zeg maar. Nee. Ja, Jan van Boom, wat zijn nu de grote politieke issues eigenlijk in Oeganda? Uh, Even los van die hoge prijzen en natuurlijk weer uh, falend economisch beleid, et cetera. En armoe. Maar wat zijn de politieke issues? Nou ja, er zijn toch steeds meer mensen hier die vinden dat uh, Museveni zijn tijd voorbij is. Er zijn. Uh, hij zit al 25 jaar, jaar of zo, hè? Ja, inderdaad. Um, hij is inderdaad een donor darling, um, dus heeft veel steun vanuit de internationale gemeenschap. Maar steeds meer mensen hier vinden um, dat het gewoon niet zo moet. Dat je niet een president zo lang aan de macht moet hebben. Mensen zijn bang voor toestanden zoals in Zimbabwe... Huh? Um, en zouden graag zien uh, dat hij um, het terrein verlaat... en ruimte maakt voor iemand anders. Tegelijkertijd is er wel een president die er een soort van voor zorgt... dat er niet al te veel um, oppositiekandidaten zijn... die echt een goede kans maken. Dus er is ook niet direct heel veel alternatief voorhanden. Ja. Ja, ja, en er is ook een enorme angst om naar de tijden van Idi Amin en Obote... Uh, terug te gaan. Hè. Dus, uh, ik, Idi Amin nu... was een dictator in de jaren zeventig ja, gekend. Hè? En, Dat maar was... maar ook boten, Idem dito hoor. Uh -huh. En uh, zeg maar, de huidige president Museveni heeft zeg maar, ook boten verjaagd. Maar er zijn naar schatting evenveel doden Gevallen onder obote als onder Idi Amin. Dus dat was echt een, een bloedige toestand. Uh, uh, Bessie heeft er ook altijd voor gezorgd om vreedzaam, prote oh, hè, vreedzaam uh, Mooseveni te bestrijden. Om ook als oppositie niet in zo'n scenario terecht te komen. Dus, dus zeg maar, dat, is, dat maakt ook uh, dat Mooseveni. Behoorlijk uh, vrij spel heeft. Hij heeft ook heel lang de politieke partijen verboden. Hè. Pas in, sinds 2006, na aandringen van westerse donoren, mochten er weer uh, politieke partijen komen. Ja. Dus hij heeft ook echt het, het speelveld voor zich alleen gehad. Ja. En dat is wel een van de redenen waarom hij zo. Lang heeft kunnen aanblijven. Ja. Begint uh, Oeganda nou een beetje op Zimbabwe te lijken met een leider die heel lang zit en steeds gekker lijkt te worden? Beleid wat steeds slechter wordt, economische situatie steeds slechter. Ik bedoel, hebben we al inflatie toestanden. In 11% Oeganda? inflatie op de ogenblik. Nou ja, het helemaal... en, en het interessante, de vergelijking met uh, Zimbabwe wordt gemaakt. Ja. Uh, een van de andere interessante vergelijkingen is dat heel veel. Um, zeg maar, uh, in, ja, intellectuele, interessante mensen, goede mensen rond Museveni ook uit de partij vertrokken zijn. Hè? Net ja. als uh, de, de ZANU-PF van Robert Mugabe. Alle mensen die het echt goed hadden, uh, voor hadden met het land, die zijn vertrokken. En ja. die zijn, uh, ja, of met pensioen gegaan politiek of uh, in andere politiek. het is een partijen. beetje gewoon het, het, het veld alleen. Wat ja, je Bessie, zei. Bessie ja. Je ja. komt ook uit zijn partij, was zijn persoonlijk arts in de jungle. Ja. De huidige huh? oppositieleider de huidige dus, oppositie, ja. Die ja. het nu allemaal nog zelf vreedzaam houdt hè, met dat walk to work, want dat is ook een van zijn initiatieven. Uh, uh, ja, maar ook een beetje als een cynisch grapje van we hebben geen geld om, om de, de, met de bus, bus te betalen. Ja. Hè? Dat is het ook. Uh, Jaap-Jan, ja. heb je het idee als je daar de, de mensen uh, ziet lopen naar hun werk en je hoort ze zo op straat dat zij het zelf lang vreedzaam zullen willen houden? Is dit de manier om Housseff niet te bestrijden? Ja, dat idee heb ik wel. En top wat Rick zegt, dat mensen toch een beetje bang zijn om terug te gaan naar de tijden van Idi Amin en Obote. Dus mensen hier willen het heel graag uh, vreedzaam houden. En uh, je merkt dat het geweld wat er plaatsvindt, feitelijk wordt ge, ge, uh, geïnitieerd vanuit uh, de, de politie. Dus die begint met geweld en dan ja, worden mensen boos en gaan ze ook terug reageren. Ja. Maar het is duidelijk zo dat de, de mensen toch eigenlijk nog steeds heel erg terughoudend zijn. En uh, liever niet in een geweldspiraal terecht willen uh, nee. komen. Jij werkt voor uh, hulporganisatie Eco Kerk en Actie in Kampala. Um, begin je te merken dat het regime ook, afgezien van het feit dat ze meer geweld gebruiken... ook überhaupt repressiever optreden. Hebben jullie daar last van? Ja, dat, dat beginnen we wel te merken. Ja, er is al een, vorig jaar al was er een, uh, een situatie waarbij er een uh, wet zou worden uitgevaardigd... dat mensen niet meer zomaar met elkaar mochten vergaderen... maar toestemming moesten vragen aan de politie om dat te doen. En dat het dan al helemaal taboe zou zijn om over politieke zaken te praten... als je met elkaar zou gaan vergaderen. Mm -hmm. Nou, daar is heel erg heftig op gereageerd. Onder andere vanuit de gemeenschap van adv advocaten. Die hebben gezegd dat dat niet ja. uh, volgens de grondwet kan. En maar jullie allemaal, dus zelf? Dat is weer opgeschort. En wij zelf merken dat dan, eh, omdat ook wij eh, wel eens de politie hier op de compound hebben gehad waar we zitten. Omdat ze hoorden dat wij een vergadering zouden gaan beleggen en de politie vond dat we daar toestemming voor moesten vragen. Nou, dat hebben we geweigerd, want dat is dus niet bij wet geregeld, maar dat staat er aan te komen. We merken ook dat onze partners waar we mee samenwerken, lokale Oegandese organisaties, want die doen feitelijk het werk en wij ondersteunen dat alleen maar, mm -hmm. dat die daar nog veel meer door onder druk staan. Ja, uh, is het moment nadert het moment dat jullie zeggen we gaan onze koffers pakken, want we kunnen zo niks meer doen. Nee, dat is nog niet het geval. En um, het is hier inderdaad het wordt hier af en toe gewelddadig, maar het is hier zeker nog niet een onveilige toestand, zoals in Somalië of zoals in uh, Noord-Afrika. Dat is helemaal niet aan de orde. Nee, dat is, dus, je hebt niet het dat idee dat dat overslaat langzaam maar zeker. Dat dat is een als een beetje voor dat Libië bijvoorbeeld als een voorbeeld uh, wordt gezien. Ja, mensen laten zich daar zeker door inspireren en mm -hmm. hebben ook wel de hoop dat dat overslaat. Tegelijkertijd, um, als ik hier met mensen praat, dan zeggen ze ook dat het nog niet zo ver is. Dat dit gewoon te vroeg is. En dat dit dus een oprisping of hoe je dat ook maar noemen wil, um, is... die uh, een, een opmaat is naar, naar zo'n soort van lente die pas over een tijdje zal komen. En dan ja. heb ik het echt nog over een paar jaar. Zo praten mensen er hier over. Collega Rick, Rick Delhaas, hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat uh, het inderdaad ook nog niet zo ver is. Uh, ik bedoel... Dit klinkt natuurlijk allemaal heel afschuwelijk. Maar ja. uh, Kampala is eigenlijk een ontzettend veilige stad. Hè. Je kunt daar gewoon uh, ook s'nachts over straat. Uh. Nu ook? Uh, uh, uh, dat weet ik niet, want ik ben er al maar even gekomen. Ze in je Maar het, het is bijvoorbeeld ook niet vergeleken met Kenia, hè. die etnische rellen na de verkiezingen van 2008. De koeien uh, tegen de Loewe. De... Ja, ja. Dat ging pas meteen scherp op scherp. Dat is hier helemaal niet aan de orde. Wat gek eigenlijk. Maar wat heb je enig idee uh, uh, wat de oppositie morgen is, de inauguratie opnieuw van Museveni? Is de oppositie eens van plan? Moet, wordt dat toch niet gezien als een soort keerpunt om eens echt wat te gaan proberen? Nou, ja, is, daar is. Ja. Sorry. Jan, ja, Jan, van de campagne. Ja, daar is, dat is interessant. Er is een beetje een verwarring, merk je. Want elke keer heeft de oppositie een heel duidelijk plan getrokken. En vandaag zijn ze stil. En we hebben toch het idee dat ze er een beetje ingetrukt zijn, om het maar zo te zeggen. De krant gisteren kondigde helemaal aan precies hoe de, de binnenkomst van Bastige vanuit Kenia naar Oeganda georganiseerd zou zijn. En waar mensen wel en niet mochten komen. En weet allemaal. Dus dat was uitvoerig uitgesproken met de oppositie. En toen kwam die in één keer niet. En je merkt dat tot op nu hebben ze nog niets gezegd. Dus ze lijken een beetje in de war. Te zijn. Rick, 20 seconden. Ja, nee, nee, ik denk dat, dat moest even niet gewoon de komende periode uitzit. Maar de, de vraag dan wel op wat er daarna gebeurt. Ja. Oké, okay, goed. Rick Delhaas, collega van de WPRO Radio, hartelijk bedankt. En Jaap Jan, ik ben je afgenomen bij Boom, kwijt. Verboom. Verboom, Excuses van het ICO Kerk in actie vanuit Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Hartelijk bedankt ook en succes daar. Nou weet ik waarom we net z'n tweeën zitten. Ja. Als ik wat vergeet, dan weet jij Zo het ook. En omgekeerd. Uh, wat ik niet vergeet is dat zometeen, want het is uiteindelijk vier uur... dan hebben we altijd nieuws, dat komt ook gewoon. En ook ster en weer en verkeer. En daarna weet ik ook zeker dat de villa weer bij u terug is... met ons Euroforum. Tot zometeen. De VPRO is jarig en dat vieren we. Met Adriaan van Dis, Connie Palmen, Freek de Jonge... Jellebrand Brandt Esther Gerritsen, Wilfried de Jong... Wim T. Schippers en nu... Kom op 29 mei naar het Vrijdenkenfestival. Bestel nu kaarten op vpro.nl slash vrijdenken...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 Zijn ze te links of zijn ze te rechts? Wij doen wat we vinden dat we moeten doen. Binnen de ChristenUnie woedt een debat over de koers van de partij. Dit is een partij waar normen, waarden ons na aan het hart liggen. Zaterdag partijcongres. Morgen in Dit is de Dag uitkomsten van het Radio 1 onderzoek... onder ChristenUnie raadsleden. Het is allemaal verwaterd. Over het geloof in Ari Slob, de verdeeldheid in de partij... en hoe nu verder met de ChristenUnie. Er is toch wel een verschil tussen de islam en Jezus? Morgenmiddag vanaf 2 uur in Dit is de Dag...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 Ik ben Frank Evenblij en in mijn documentaire Je papa is je vader niet... vertel ik het bijzondere levensverhaal van mijn beste vriend Daan. Daan is het kind van een anonieme spermadonor... maar in zijn beleving is Huub van der Lubbe van de Dijk zijn echte vader. Hoe dat zit? Kijk naar Je papa is je vader niet. Morgen om 9 uur op Nederland 3 bij de VARA. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Dit is Radio 1.